Buitenlanders zijn in de Dominicaanse Republiek vaker slachtoffer van roof overvallen. Vorige week werd bij een overval een 66-jarige Zwitser doodgeschoten... op een parkeerdek van een chic restaurant. Hollywood-producer Saul Zenz is op 92-jarige leeftijd overleden. Hij produceerde niet veel films, maar van zijn tien films... wonnen er maar liefst drie een Oscar voor beste film. Senz stond aan de weg van de successen van One Flew Over the Cuckoo's Nest... Amadeus en the English Patient. Hij had een voorkeur voor de verfilming van complexe literaire boeken... en durfde veel risico te nemen. Hij stak er vaak eigen geld in. Saul Zens is overleden in San Francisco. Hij leed aan de ziekte van Alzheimer. Vrouwen in Afghanistan zijn steeds vaker slachtoffer van geweld. In een half jaar tijd zijn de meldingen met een kwart toegenomen... zegt de Mensenrechtencommissie in het land...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 Het is voor het eerst dat ISIS zegt dat het achter een aanslag in Beirut zit. Donderdag kwamen daarbij in een Sjiitische buurt vijf mensen om het leven. Twintig mensen raakten gewond. ISIS waarschuwt in een verklaring voor meer aanslagen tegen het Sjiitische Hezbollah. Het weer. Vanavond en vannacht regen of motregen. De temperatuur daalt tot vier graden. Morgen vroeg trekt de regen weg. Daarna geregeld zon. Het wordt een graad of tien. Dit was het NOS Journaal. NOS Nogmaals goedenavond. Het derde uur van Langste Lijn gaat voor een groot deel over andere tijden sport. Vijf afleveringen staan er de komende zondagavonden geprogrammeerd. Eén ding hebben ze allemaal gemeen, ze gaan over schaatsen. In de studio de eindredacteur van het programma Dirk-Jan Roeleven. Dirk-Jan, waarom is er voor schaatsen als thema gekozen? De Olympische Spelen staan voor de deur. Uh, schaatsen is in Nederland natuurlijk een mega populaire sport. En over schaatsen valt gewoon heel erg veel te vertellen. Dat is uh, een van de redenen dat we voor het schaatsen hebben gekozen. Daarbij komt dat we bijvoorbeeld andere disciplines... die uh, ook met de winter te maken hebben... Ja, die doen we dan liever in niet-Olympische <kijkt> jaren. Dus uh, nu met de Olympische Spelen voor de Boeg... hebben we in ieder geval twee, uh, drie serieus... Uh, Olympische uh, gouden verhalen uh, geprogrammeerd. Ja, vijf afleveringen tot de start van de Olympische Spelen. Wat gaan we allemaal kijken? Ja, we gaan, ik, ik kom nu net uit de montage van uh, de derde aflevering... over Annie Borkink. Nou... Eerlijk gezegd, uh, ik weet niet hoe dat werkt op de radio, maar het, ik was volstrekt uh, echt geëmotioneerd over dat verhaal. Het, het was uh, Annie Borkink, ik weet niet voor de jongere kijkers uh, en luisteraars, uh, won in 1980 een gouden medaille op de 1500 meter. Zij was een, een boerendochter. Uit uh, het oosten van het land. En zij won volstrekt onverwacht won zij daar goud. Ria Visser, uh, die naam die kennen we nog als uh, voormalig commentator ook van de NOS. Ria Visser was toen 18, dus 10 jaar jonger. En die was de gedoodverfde favoriet. En uh, die werd. Uh, zij dus Annie Walking versloeg Ria Visser. Nou, dat was een, uh, een, een, een fantastisch verhaal. Vooral ook omdat in het uh, Olympisch dorp, waar die, die twee meiden uh, met nog twee andere meiden zaten. Ja, daar stonden ze elkaar eigenlijk een beetje naar het, le naar het leven. Uh. Uh, je had de, de, de Oosterlingen, zal ik het maar even noemen... waar Annie Borkink bij hoorde... en Ria Visser, die kwamen weer uit het westen van het land... en die waren ook een stuk, was, zij was ook een stuk jonger. En dat klikte van geen kant, die twee. En dat verhaal uh, wordt... Uh, we zijn teruggegaan... Marcel Goethard heeft het gemaakt met Monique Tesselaar... die zijn teruggegaan naar Lake Placid... Heel klein dorpje met Annie Borkink en, en die vrouw die, die toch een nuchtere boerendochter is. Nou, die breekt daar helemaal en die, alles komt boven. En, en ook die pijn juist van het verhaal wat ze met uh, Ria Visser heeft, uh, heeft meegemaakt. Dus dat verhaal wordt daar uh, heel mooi en heel, heel, heel uh, rustig eigenlijk verteld. Nou, dat is dus de derde uitzending, de eerste Olympische ja, uitzending. Kun je de eerste twee even kort noemen? Dan gaan we er straks nog wat dieper op in. En, nou, ja. De eerste is uh, morgenavond natuurlijk te zien. Dat heet uh, de Art Casey Express. Dat gaat over een uh, treinstel dat uh, achter gewone treinen werd gehangen... door mensen die bij de NS werkten en die fan waren van schaatsen. Die hadden geregeld bij hun baas... Nou, wij willen graag achter Art Casey de successen naar uh, Gothenburg, Oslo, uh, Insel... overal uh, erachteraan. Dus uh, die trein zat vol met, uh, met fans van Art mm -hmm. en Casey. En daar is prachtig heel mooi archiefmateriaal van gevonden. De mensen die erin zaten, die, uh, die hebben we gevonden. Er is zelfs een huwelijk uh, aan boord van die express uh, ontstaan. Dus uh, uh, ja, dat is een heel uh, uh, uh, ja, uh, nostalgisch verhaal, enerzijds, maar anderzijds een heel relevant sporthistorisch verhaal. Mm -hmm. Want tijdens ja, eigenlijk is die trein de geboorte van het oranje legioen zoals we dat later kenden bij de, Olympi bij de wereldkampioenschap voetbal in, in 74 in, in Duitsland. Dus zij hebben ook voor het eerst die oranje mutsen uh, in stadions laten zien. Hele vakken vol zie je dan met, uh, met oranje mutsen. Dus dat is de eerste uitzending die we morgenavond doen. Ja, zullen we daar maar even doorgaan meteen? Graag. Uh, want ho Hoe ben je op dat idee gekomen? Het is niet mijn idee geweest. Het is, uh, wij hebben natuurlijk een redactie en uh, daar zit... Een van de specialisten op het gebied van schaats is Marnix Koolhaas. Een historicus, schaatshistoricus. En uh, ja, die komt dan altijd met, met gekke dingen uit de hoge hoed. En die begon ineens over de Art Casey Express. En wij dachten, waar heeft die man het over? En wij lachten hem natuurlijk uit... En vervolgens zit hij ons dan met die grote ogen een beetje uh, schaapachtig aan te kijken. Van jongens, maar ik meen het serieus. Het gaat echt over een expres, een trein met fans van Art en Casey. Die, nou ja, oké, okay, maar niks. Volgende week willen we, verder, willen we bewijzen zien. Nou, en toen kwam hij inderdaad met, met allerlei uh, ja, bewijzen van dat er zo'n trein is geweest. En dat, dat bordjes zijn er nog. Nou, die mensen die in die trein zaten, die hebben echt alles nog bewaard wat, wat daar uh, mee ging. En dat is werkelijk niet te geloven. Het is, het is zwart-wit, jaren zestig, uh, we in de trein met fans en toeters en mensen die Art en Casey worden kampioen, zingen en ja, want Art en Casey doen. waren toen razend populair. Hè? Zelfs Johnny Hood zong, uh, zong erover.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 Als landje is bekend om boter, eieren en kaas. Maar op de gladde ijzers zijn we ook een hele baas. Van al die grote namen trekken wij ons echt niks aan. We hebben hier twee jongens, nou die kunnen er wat van. Hé hey ja, hé hey ja, zet hem om! Art en Casey geven van katoen. Eén van jullie tweetjes wordt straks wereldkampioen. Art en Casey, geef van cadeau. Als Art het niet kan fixen, dan zal Casey het wel doen. Daar gaat hij weer ja. Johnny Hoes, in de jaren 60, ja, Dirk Jan Goel, Die oranje gekte, was, kwam dat geleidelijk of was hij er ineens? Die, uh, die kwam eigenlijk met de successen van die, die schaatsers, kwam die oranje gekte eigenlijk los. Door, het was vooral in 1966 in Deventer dat zij uh, ontzettend goed presteerden. En dat maakte eigenlijk een, een soort uh, fanclub lo, uh, wakker. Die dus uh, erbij wilde zijn als dat, uh, als dat gebeurde. Ja, twee initiatiefnemers van die Art en Casey Express zijn hier in de studio. Rob de Hart en uh, Marion Boltoff. Hoe kwamen jullie Rob op het idee om schaatswedstrijden in het buitenland te bezoeken? Nou, uh, ik heb uh, in zes, 1966 het uh, Europees Kampioenschap in Deventer. Daar begon het eigenlijk allemaal mee. We hadden thuis nog geen televisie. Ik heb een heel klein draagbaar tv'tje gekocht. Met een sprietantenne en een beeldscherm, uh, formaat uh, briefkaart. En daar heb ik boven op zolder... met mijn moeder, want die was ook schaatsgek... Heb ik het hele weekend heb ik Deventer bekeken. Met de val van Kees Verkerk. En daar werd ik zo verschrikkelijk enthousiast door. Ik denk, daar nou moet ik ook naar Gotenburg. En er, was nog geen, ja, er waren nog geen officiële reizen. Dus ik naar Horen... naar het... Uh, het uh, reisbureau man die verkocht de toegangskaarten... Daar twee ik toegangskaarten gehad. Want ik ging met een collega, een correcteur, uit Amsterdam. En want je we, werkte uh, zelf bij de NS? Ja, we werkten allemaal bij de NS. En uh, op eigen gelegenheid daar naartoe gegaan. Nou, dan kom je aan in Gotenburg. <coughs> we moesten zelf nog slaapplaatsen regelen. Met VVV-kantoortje slaapplaatsen geregeld. Hele weekend daar in het stadion geweest. Prachtige ervaring. Uh, Zondag laat weer terug. Overstappen in Kopenhagen. En daar hadden we... Daar reden we met de hollands scandinavië express weer terug naar Nederland. En daar hebben wij in de coupé gezeten. Bospaak en Jan Leijendekker. Die reisden gewoon tweede klas op terug naar Nederland. Nou, dat is eigenlijk het begin geweest. Ja, dat waren de verslaggevers van, ja. Uh, van toen. Van toen uh, nou, ja, dat is het begin geweest, maar dat was een heel klein groepje. Je had het over ja, twee, ik, waren er meer. Ik was nog niet eens officieel bij het Art Casey express Ik had wel een paar jongens al gezien die je kende van Utrecht van het station. En in 1967 ben ik weer op eigen gelegenheid met een andere collega gegaan. En toen heb ik op de terugreis aangesloten bij de, zeg maar, bij de Art Casey Express. En hoe kwam jij daarbij, Marjon? Uh, ik kwam in 1970 erbij, samen met uh, twee uh, collega's van mij op de kamer. In Utrecht. En ja daar wilden we eigenlijk ook wel bij zijn. Want uh, eigenlijk wist ik niet eerder. Dat het bestond. Te, nog te weinig uh, informatie had ik. En uh, nou ja. Ik heb er helemaal geen spijt van. Ik had eerder spijt van dat ik niet veel eerder meegegaan was. Want ik vond het veel te leuk. En het ging ook nog naar Oslo. Waar mijn broer woont. Dus ja dat trekt dan helemaal. Ja. En in 71 uh, naar nou, Gothenburg En in 72 weer naar Oslo. En uh, de twee initiatiefnemers. In deze. Hans van Zebe en uh, Gerrit Vermeer. Helaas zijn ze allebei jong overleden. Uh, zij zijn dus in de jaren zestig begonnen met collega's. En dan wordt het wat groter en groter en groter. En hoe ja. groot is het uiteindelijk geworden? Uh, 120 belangen? man. 120 man sowieso. Dus je moest het op een gegeven moment wel... Uh, or, uh, officieel ah. gaan organiseren. Want uh, de heren kregen het voor elkaar. Want we zijn uiteindelijk, dat wil ik wel even erbij zeggen... de fans die meegingen, is... Allemaal personeel van de Nederlandse spoorwegen. En uh, zij kregen het bij onze baas voor elkaar om twee extra rijtuigen achter de reguliere internationale trein aan te hangen. En daarom zeiden wij: ja, dat is dus de Art ⁇ Case Express ook. Naar aanleiding van, uh, van hun populariteit. En uh, zo is dat gaan groeien. Maar er waren er toch ook wel niet NS'ers bij, neem ik aan? Uh, misschien zaten die in, de, in het gewone gedeelte van de trein. Maar niet in onze uh, twee rijtuigen. En we hadden eerst... Uh, uh, al die jaren waren het zitrijtuigen. Die je een beetje onder kon schuiven. Maar ik herinner me nog dat we in 71 en 1972 hadden we echte lichtplaatsen. Nou, dat was natuurlijk helemaal juffenhet. Maar in 70 uh, deden we ook uh, wel een gein. Van uh, jongens, uh, hoeveel uh, fans kunnen er in één compartiment? Dus uh, ik lag uh, zelfs helemaal bovenop het bagagerek. En het was meteen één grote familie, zoals de Nederlandse Spoorwegen van oudsher ook bekend staat als een familiebedrijf. En uh, ja, we, we gingen met elkaar om, we kenden elkaar niet, maar het was. We hadden hetzelfde, we hadden hetzelfde feestje. Ja. En, en zo zien wij elkaar dus na 40 jaar nog steeds. Dat nou, eens horen hoe dat klonk. Kijsie, kijsie van katoen. Een van jullie tweeën wordt zoals wereldkampioen. Art en Casey, geef ze van Katoen. Als Art het niet kan winst, dan zal Casey van doen. Die, die reis was het feest al. Het, het, het, het, het, het was één feest van het moment dat je eigenlijk instapt had uh, je feest. Onderweg ook, Amersfoort, er stapten weer mensen bij. Deventer stapte er mensen bij. En overal even de trein uit, polen zal lopen. Iedere schaatsfanaat ja. wilde wel mee en wij gingen. In de eerste jaren met één rijtuig, maximaal 60 mensen. En dat is, ik meen in de jaren 70 uitgebreid tot twee rijtuigen, tot maximaal 120. En zo ging dat uh, in die trein. Uh, en, en Rob, dat, dat uh, uitdossen in oranje kleding, hoe is dat ontstaan? Wanneer is dat begonnen? Ja, ik denk zelf in 68 dat het zo'n beetje begonnen is. 71 kregen we de officiële mutsen ja, en sjaals. Maar wij moeder de officiële maar, mutsen officiële. van een sponsor of zo. Weten we niet? Ze zijn, kwamen uit Noorwegen. Ja. Daar hebben dus de twee conducteurs ja. voor gezorgd. En maar toen kreeg mijn... iedereen oranje spullen aan. Ja, mijn uh... moeder die had in 68 al een oranje muts voor mij gebreid. Een zelfgebreide muts. Ja. Hoe, hoe reageerden de schaatsers op jullie? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ja, dat... Dat, dat... We hebben ze nooit nee. in Leven Lijven ontmoet, helaas. Nooit een praatje. Maar ze bleven nooit staan voor het vak waar jullie... Dat uh... denk ik wel, maar dat is te lang geleden om dat even te denken. Wij hebben het natuurlijk ook gevraagd. En uitschenk was wel te spreken over jullie bijdrage. Nou, Leuk. Ja, nou is een schaatssupporter, moet ik zeggen, in de winter. Uitgedorst, als hij altijd al is. Eh, jolig en plezierig. Eh, toch een beetje geholpen door een, een Berenburgje of, of iets anders. Eh, is natuurlijk eh, een bijzonder publiek. Dat, dat, die haal je op het straatbeeld in Oslo er wel uit. De allereerste keer in, uh, in Oslo was het vreselijk koud. De eerste keer dat wij daar stonden, was het echt, uh, ja, ik denk al min 15, min 18. En... Uh, ja, dat is iets dat, uh, daar moet je gewoon tussen staan. Dan. De, de stoere zoals dat een heet, de grote staantribune op het Dat was een hele hoge tribune als daar, en met zo'n mooie kapper over. Als daar het geluid vandaan kwam, omdat, op de kruising, hè, want daar werd ook gekruist. Ja, dan gebeurde er wel wat. Dat, dat, uh, dat, was, dat was imponerend en dat, dat stimuleerde zonder meer. En dat zei artsen Genk. Wisten jullie dat ze gemotiveerd raakten door uh, jullie geluid... wat je produceerde? Nou, we nou, hoopten het waarschijnlijk. Ja, ja, dat denk ik wel. Ja. hoopten het. het waren echt 120 mensen, zeg maar, vanaf <laughs> 71 dan. Sowieso uh, waren de NS'ers zaten of stonden... allemaal bij elkaar als één groep. Maar toen we in 71 dus uh, allemaal de mutsen en sjaals kregen... toen was het ook, wam, één oranje vak, als het ware... Ja. Uh, ik denk wel dat ze dat uh, opgemerkt hebben. En één je vak, oh, over hoeveel mensen nou, moet dan... 120 moet dan... mensen. Wij waren dus met 120 ja. mensen van de Nederlandse spoorwegen. Ja, dus ja. wij kregen de muts en de sjaals. <laughs> en de anderen moesten maar hun eigen kleding mee. Ja, de, ik weet niet zelf hoe, de, maar hoe ja. mensen privé of met andere reisorganisaties kwamen. Ja. Ja. Heel veel mensen op klompen. Ja, ja, ja, ook van ons. Ja. En, ja. En, ook en de Noorse televisie die heeft daar dan weer beelden van gemaakt. Die hebben wij weer gevonden. Die ja. zijn dan weer bij ons morgenavond te zien. Oh, maar dat, dat is erg leuk om te zien. Want voor hun was het echt een invasie van gekken met, met flessen jenever en, en, en uh, nou inderdaad berenburg en uh, klompen nee. en, en enorm veel spandoeken over Art en Casey dit en dat ja. en die, die liedjes allemaal. Dus de Noren die keken daar wel van op van wat ja. daar ineens ja. binnenkwam. Ja. Ja. Uh, die, die Casey die hebben we aan de telefoon, Kees Verkerk op vakantie in Florida maar toch even tijd, hartelijk dank om met ons te praten. Uh, meneer Verkerk, wat vond u van al die oranje uitgedoste mensen langs de baan destijds? Ja, niet alleen langs de baan, maar ook in de steden, als je dus in ging lopen, of je kwam van het hotel naar de ijsbaan, en je kwam oranje tegen, dat gaf een enorme pep, enorme pep. want dan wist je dat er een heleboel Nederlanders daar waren. En viel dat meteen op ook? Ja, dat kan echt niet anders, hè? Ja, ja, ja, ja, ik denk dat het wel begonnen is na 1966, of al in 1966 in Gothenburg. En toen in Oslo was het nog erger, en nou tot 1971 toen Ars Schenk dus wereldkampioen werd in Gothenburg met 70.000 mensen op de tribune, waarvan misschien 5 tot 8.000 mensen uit Nederland. Ik weet niet of want ik ken natuurlijk niet tellen, maar dat gaf enorme, enorme steun. Ja, wat deed u verder? Had u ook contact met die mensen, bijvoorbeeld? Ja, we hadden veel mensen uit onze dorp, of onze uh, dorp uit de buurt vandaan, die, die wij natuurlijk kenden en die, uh, die, die waren dus op weg naar het stadion, stonden die laagste kant. En een even ham geven, klap op je schouder geven. En het, uh, dat, ja, dat was ook iets fantastisch, natuurlijk. Uit de, eigen omgeving, maar er waren er duizenden uit heel Nederland vandaan. Er waren toen ook borden gemaakt hè, op, de, op de trein. De ja. NS-trein. Daar was het bord van uh, uh, Arnhem keesje naar Oslo in 1967. Ik dacht in 1971 naar, uh, naar, naar Gothenburg. Er is ook een bord van. Die zijn wel eens in een of ander museum. Ik heb er zelf nog één thuis staan. Die heb ik dus meegenomen uit Nederland staan, En dat is die is uit Oslo. Daar werd ik toen wereldkampioen in 1967. Ja, ja. We kunnen ook even luisteren naar Arts Schenk, hoe hij omging met die supporters. Kees uh, was iemand die, uh, die had echt dat idee van die, die 23.000 mensen zijn er vandaag om mij te zien winnen. En dat is natuurlijk een hele... Ja, dan, dan, heb je die, dan zijn die mensen voor jou. En eh, ja, ik vond het bijzonder, en als je juicht, en prima... maar ik, ik moest zelf dat presteren en had helemaal niet zo erg die binding. Dat, dat heb ik nooit gehad ook, moet ik zeggen. Meneer Verkerk, u, u trainde natuurlijk heel veel in het buitenland in die tijd. Uh, uh, had u in de gaten dat Nederland door u uh, en, en door Arts Genk... Uh, schaatsgek aan het worden was in die tijd? Ja... Uh, alleen we waren blij dat we het buitenland konden trainen. Dan hadden we niet elke dag een persconferentie of een interview. Want uh, dat had je natuurlijk, als je thuis was, dan belden mensen op: mag ik een praatje met je maken? En dan ging het niet alleen over de sport, dan ging het over de familie of later over de buren en over de vrienden en kennissen. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar ja, je, je kunt niet elke dag twee uur met een persman optrekken. Op uh, uh, ik was bijvoorbeeld van, van, vanmorgen om 8 uur uh, hier uh, Amerikaanse tijd uit bed. ...om jullie telefoon aan te nemen. Daar kom ik kom niet vaak vol bij Kees, want ik, ik werk meestal tot 1, 2 uur in de kroeg. Dus het was een bijzondere attractie. Dat was, was toch wel leuk. Ja, en uh, door buitenlandse schaatsers, hoe werd daarop gereageerd? Op, op al die uh, oranje mensen op de tribunes? Nou, ik dacht dat Fred Meijer en, en de Vrouw uh, die onze naaste vrienden waren, dus uh, in vele jaren... Die vonden het wel leuk, maar uh, zoals Perry Moe en uh, andere een beetje zo ingeschokte mensen. die, die uh, ja, dat deed ze niks. Die liepen gewoon langs heen. Hè. Maar Fred Maaien, die ook in Nederland gewoond heeft. vanwege zijn werk bij de Zeemanswelvaart. En Dark Forrest, die. Uh, ja, dat trainen we vaak in Hamar. Die reed ook vaak met ons mee en achter ons aan. Nou, dat was een enorme band. Ja, en die is er nu niet meer alleen met Fred nog een beetje dan. Die, uh, uh, ja, ik, ik woon ver weg in Noorwegen natuurlijk, normaal. Ja, ja. Dus ik heb niet iemand van vroeger, maar uh, ik, ik vind het wel allemaal... Wat alles oranje was, was fantastisch. Komen er nog veel mensen uit uh, Nederland uh, naar uw café toe? In, uh, op de camping in Noorwegen, ja, er zijn een heel veel mensen die van mijn leeftijd... ook een beetje jonger, een beetje ouder. Maar, dus, maar kijk, mensen van 30, 40 jaar, die weten dat niet meer, die hebben het van horen zeggen. Maar er zijn veel mensen die op de camping een paar dagen komen kijken... en nu ook video's maken en foto's en dan over vroeger praten... En dat is natuurlijk prachtig. Het opvallende is natuurlijk dat uh, bij voetbal bijvoorbeeld er altijd veel wanklanken waren. als er uh, supporters naar het buitenland gingen. Dat is bij schaatsen nooit geweest? Uh, niet zoveel. Er was een periode in 1975. Toen was ik trainer voor de Zweden. Uh, toen stonden ze op het bieslet uh, zo op straat te plassen. met frisse bier in de hand. En uh, nou ja, dat hoort met een gestruis natuurlijk. Uh, maar het is wel allemaal verbeterd. Er is ook meer controle gekomen. En uh, nou, het is nu rustig als je in Heerenveen kijkt kunnen de mensen lekker in het wedstrijd een glaasje drinken... of een beetje kool of een beetje warme chocolademelk. Met wat ook erin. En dat hoort erbij allemaal. Maar het moet niet zo zijn dat de publiek overhand gaat maken en gaat beslissen wat er gaat gebeuren. Als, uh, als die Nederlanders nou niet allemaal bij die wedstrijden geweest waren... had u dan ooit de successen behaald die u nu behaald heeft? Nou, ik moet zeggen in Lati in 1967 toen het 25-0 was... Toen waren er maar 100 Nederlanders en de, ja, daar werd ik ook kampioen. Uh, het viel dan toevallig, uh, maar het was een goed kampioenschap voor de Nederlanders. Daar, zo. En er waren maar 120 mensen uit Nederland. Dat waren alleen mensen die een muts hadden en een lange onderbroek. Was dat wat ik me vaag herinner in Finland, waar uh, de laatste afstand geen 10 kilometer, maar 3 kilometer werd? Precies. Precies, ja. Gelukkig wel, anders had ik hier niet staan. M want 10 kilometer, kilometer was onder die omstandigheden niet te rijden. Nou, ik denk niet dat er. Er waren al een paar mensen die hadden bevroren oren en, en vingertopjes. Dus ik bedoel, als je daar een 10 kilometer. ja, dat had niet goed gekeurd, uh, had niet goed gegaan. Ja, ik zeg het dan zo van mijn mooiste kaperschap. Ik werd 4 op de 500, 3 keer 1 op de 5000 en 1500 en 3 kilometer. En beste cabucho, maar ik was ook misschien een beetje gemeen. Want ik nam het hele toiletje in beslag. wat op die, uh, op die kleedkamer zat. Omdat ik lekker warm was. Want buiten kon je natuurlijk niet. En er zijn ook de marktschaapse die gingen. warming opdoen. in 25 graden onder nul. Dus een minuut of tien inrijden voor hij aan de stad kwam. Ja, dat was er bij mij niet bij. Ik, ik, ik deed helemaal niks. Ik bleef zitten. Maar het was ook misschien geluk en, en een beetje, ja. Ik weet niet hoe het kwam. Ik, ik ging plassen en ik vond het te warmer dan in de kleedkamer. Dus uh, heb ik in beslag genomen twee dagen. U kunt uh, waarschijnlijk heel veel vertellen over uw carrière. Heeft u nog iets leuks ja. meegemaakt met die vele Oranje supporters? Uh, nou, ik, ik vond het wel leuk dat uh, de mensen in het hotel, de dus, mijn supporters... Uh, niet meer in het maar s'avonds om twee uur in het in, in hotel, in het Grand Hotel... met allemaal lange witte onderbroeken en lange hemden met mouwen... en met, met klompen, zo gingen ze zo schaats de gangen door. Uh, dat, zijn, dat zijn dingen die... Uh, dat, de, ja, en dat werd dan rustig gedaan... Kijk, als iemand hebt met klompen en met herrie gemaakt maken en een grote bekken opgetrekken, dan ben je natuurlijk zo totel uit. Maar dat, dat vond ik wel een mooi belevenis, ja. Kees van Kerk, nog een heel prettige vakantie in Florida en bedankt voor het vroeg opstaan. Mag ik alle sportliefhebbers een uh, voorspoedige 19-2014 uh, toewensen? Natuurlijk. En uh, tot ziens. Hartelijk dank, Kees van Kerk. En hier gaan we verder met de schaatssupporters. Uh, gingen jullie nou naar elk wedstrijd in het buitenland, Marjon? Nee, ik ging uh, heel eerlijk gezegd, ging ik eigenlijk alleen maar met de Art Case Express mee. En, maar als ik nog iets mag toevoegen uh, aan wat, uh, wat Kees ook zei... Uh, wij waren behoorlijk gedisciplineerd als NS-ploeg. Uh -huh. Wij hadden een soort tiengebodenboek. En je hoefde ook maar niet met je grote teen op het ijs te komen... of je kon je koffer pakken en je hoefde nooit meer mee te gaan. En je mocht je in dat weekend... Is dat wel eens gebeurd? Nee, niet dat ik weet. Wel weet uh -huh. ik helaas, uh, onder andere mochten we ook niet dronken worden... En uh, dat is wel eens een keer gebeurd. Maar die, als dat dan iemand was waar dat bij gebeurde... die kon de volgende, het volgend jaar wel leuk inschrijven. Maar dat werd de zijde gelegd en die kon ook nooit meer mee. Uh, Rob, dus, was er een, een favoriete bestemming? Uh, een plaats waar je liever naartoe ging dan andere plaatsen? Oslo, Bieslet. Want? Ja. De sfeer. Dat, dat was ja. zo'n schitterend stadion. Je staat daar echt bijna op de baan. Er is geen Sintelbaan tussen. Je kan de, de rijders bijna aanraken. En die sfeer daar. En dan kwam de koning binnen. Iedereen ja. staande Dat is schitterend. Ja, ja, ja, ja, ja. Er is natuurlijk wel heel veel veranderd uh, sinds die tijd. Want tegenwoordig is alles binnen. Hè? Ja. ja. Dat vind ik een beetje jammer. Want? Het, het buitenschaatsen, dat had iets. Ja. Het, uh, een beetje heroïs. Dat het, is, in... het is allemaal erg mooi tegenwoordig. Maar het is een beetje te, te glad allemaal. Een beetje ja. Ja, te ja. steriel. Dat, ja. dat, dat in Bislet, wat Will al zei, van min 18 en min 15 graden. Ja. Ik had uh, twee muts op, twee sjaals... Bijna twee jassen, een ski-onderbroek, een lange, uh, lange broek aan... en twee paar handschoenen en dan toch nog iedere keer die handschoen uit... en de ronde tijden opschrijven. Wij hielden altijd de ronde tijden bij. Ja, dat is een sfeertje, dat ja. heb je ervoor over We hadden schuiftabellen bij ons, want uh, ja. er waren nog geen computers. Nee. Dus we schuiftabellen, dan waren we al aan het berekenen... wat de tijd op de ja. volgende afstand moest ja. worden. En tegenwoordig gebeurt het allemaal automatisch. Ja, ja dat is meer te doen. Hebben jullie nou een beetje het idee van... Nou, die schaatsers hebben toch ook een beetje aan ons te danken dat ze wereldkampioen en Olympische medailles gewonnen oh, Misschien ja. een heel klein beetje. Niet te danken, maar ik, ik denk, denk dat wij wel. meer dan hun te danken hebben. Ja, ja, ja. En nu, gaan jullie nu nog steeds? Nee. Nee, nee eerlijk gezegd niet. Ja, ik, we ik, zijn wel een keer in Heerenveen met een hele ploeg ja, geweest. Ja, ik, ik ben tussentijd nog wel eens ik ben een keer naar de Davos geweest met een paar jongens. Met de nachttrein. We komen daar sporgers aan. Het water liep door de straten. Oh God. Het dooide. Oh God. Nou, daarvoor is een natuurreisbaan. Ze hebben het de hele middag nog gewacht daar. Nou, uiteindelijk ging het niet meer door. We zijn met de nachttrein weer teruggegaan. En de week erop was het in Heerenveen. Maar dat is een voordeel wel van NS's natuurlijk. Hè? Ja, we konden gratis Grote, reizen. Toen gratis ja, reizen. Toen ja, ja. Helemaal, nu niet meer. Toen helemaal gratis reizen. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik ben Anders hier... was het niet mogelijk geweest? Nou, om... dan kon je toch niet, niet iedere keer zo ver, denk nee. Ik ben nog in Innsbruck geweest, ook tijdens een wintersportvakantie. En dan inderdaad dat Heerenveen. Maar ja, nu ja. doe ik het ook op, uh, op de televisie. En ik ga zelfs, uh, ja, in, in Bieslet is het dan helaas niet meer. Maar ik kom nog regelmatig in Oslo. Maar uh, nee, nee, nee. Nou, ik ben ook, ook een keer in Heerenveen geweest... met uh, de foute wissel van Jan Bols. Heel slecht weer, regen, harde wind. En Jan Bols die probeerde zo dicht mogelijk... onder het publiek te blijven rijden. Nou, twee, buiten, twee buitenbochten. En had je het meteen door? Hadden het wij hadden het gelijk door, ja. Maar het mooie was... Want op tv duurde het enige tijd ja, voordat de verslaggevers door hadden. Er werd even. ook helemaal niets bekendgemaakt. Want ik, ik ben die dag dus heen en weer gereisd... Mm -hmm. met de trein, de, uh, weer naar huis en de volgende dag terug. Er werd niets bekendgemaakt, dit stadion. Maar op de terugreis in Zwolle, op het station... toen hoorden wij dat Jan Bols getiskwalificeerd was. Ze hebben het waarschijnlijk niet durven zeggen in het stadion... toen wij er nog allemaal waren. Oh, dat zou kunnen, ja. Wat is jullie mooiste ervaring geweest in al die jaren? Nou, wij zegt, uh... Uh, Nou, wat Grotenburg met die uh, 15, uh, 01, ja, oh. van, uh, 15.01. Ja, een veeltesrecord van 15.01.6 was het, in Jamaa's schenk. Ja. Ja, ja. ja, dat was het succes. Dat was verschrikkelijk ja. mooi. Ja, ja want ja. wij moesten toen helaas, of helaas, wij zijn ook toen een stuk met een bus gaan reizen, omdat plotseling de Zweedse spoorwegen uh, de mensen staakten. En die bus was natuurlijk hartstikke, hartstikke vies met dat uh, vuile sneeuw enzovoort enzovoort. Dus wij hadden op de achterkant uh, op zondagavond 15.01.01.06 gezet. Dus we zeiden al, als we bij de grens komen, mensen zeggen, heeft u nog wat aan te geven? En dan zeggen we ja een wereldrecord. Een wereldrecord hoor, <laughs> hadden we <hem> aan <laughs> te geven. Dus zo, dat was de sfeer. Okay. Dat geef ik weer. Rob de Hart en miljoen Boltoff, bedankt voor jullie komst naar de studio. Uh, Dirk-Jan Roel, even praat nog even door met jou. Ho hoe leuk is het om zulke documentaires ja, te maken? Dit dat is fantastisch natuurlijk. En het mooie is, dit is natuurlijk de uh, oral history, de vertelde geschiedenis die je hier hoort. Maar morgenavond zie je dus al die beelden die hierbij horen. En uh, nou, echt, jullie krijgen kippenvel, dat weet ik zeker. Want die 1501, die zit daar natuurlijk ook in. En je ziet vooral, wat, je hoort, we hadden het Kees van Kerk aan de telefoon. Maar het is zo ongelooflijk hoe. Populair die mensen in die tijd waren. Dat kan je je bijna niet meer voorstellen. Dat was Justin Bieber-achtige uh, toestanden voor de jeugd van nu. Die arts Schenkjongen jongen en die Kees die werden gehuldigd. En die, die moesten opdraven in televisieshows. Die gingen het land in met, met een soort uh, snipper-snap-revue bijna. Dan moest Kees die liet dan zijn filmpjes zien en zijn dia's. En Art die moest dan het, het publiek een beetje vermaken. Kinderen, die scholen vol, die uit... uit uitlopen om hun uh, met vlaggetjes te, te verwelkomen. En, en het zijn schitterende beelden. Echt, ik kan het echt aanbevelen. Let wel, je praat nu over een tijd dat we één uh, ik denk twee televisienetten ja. hadden en, en een paar radiozenders. Ja. En het niet te vergelijken was nee, met nu natuurlijk. Ook dat, jongen. Maar de, die beelden zijn zo onwaarschijnlijk mooi. Want het is echt, echt het begin ook van kleurentelevisie. En dan zie je Arts Schenk en Kees Verkerk. Zie je, dat is fantastisch gefilmd. Ik geloof zelfs door Stien Keizer. Dat weet ik niet 100% zeker. Maar dan zie je die, die, die godheid van Arts Schenk. In al zijn glorie zie je daar zo. Met zijn Mercedes door, door die, op weg naar de schaatsbaan rijden. Nou, nou het, is echt, het is echt heel erg mooi hoor. Ja, was dit de leukste van de serie van Vijf? Nou, de leukste, dat is een interessant woord. Uh, ja, de leukste was het zeker. Omdat dit is echt feel-good uh, televisie uh, à la crème, zou ik maar zeggen. Want dit is gewoon, nou dit is het, de emotie van de supporter. Maar ook de, het, het ontluikende uh, heldendom eigenlijk. De iconografie wordt daar geschreven van, van twee mannen... die we nu nog steeds uh, Art en Casey noemen. Die volgens mij nog wel bij mensen van 25 tot 30 ook nog wel iets zeggen. Dus het heel erg leuke uitzending, absoluut. Ja. We noemden aan het begin al even Annie Borkink. Er is nog een persoon zelf waar jullie een hele uitzending over gemaakt hebben. Hein Vergeer. Waarom nou juist die twee? Want ik kan me hele andere namen nog herinneren. Er zijn duizenden namen en hopelijk bestaat ons programma nog duizend jaar ook. Want die komen allemaal aan de beurt natuurlijk. Maar je weet hoe dat gaat in een vergadering. Je hebt Annie Borkink wordt dan geopperd. Er wordt gezegd dat is een vergeten gouden medaille. Daar zit een verhaal achter dat we boeiend vinden. Gaan we onderzoeken. En dat gaan we maken. En, en zo zullen we over het, volgend jaar weer een andere naam doen. Hein Vergeer die kwam op eigenlijk vanwege, toch vanwege de Olympische Spelen. We zochten wel naar Olympische onderwerpen. En Hein, de tragiek van een groot kampioen heet het. Uh, hein Vergeer was natuurlijk een heel groot kampioen. Werd zelfs met Arts Schenk ook vergeleken. Ook omdat uh -huh. hij good looking was en uh, goed kon praten. En veel vrouwen ook uh, eigenlijk naar het schaatsen toe trok. Uh, maar Hein zou, die had eigenlijk maar één grote droom. Het was goud winnen op de Olympische Spelen in, uh, in Calgary. Maar Hein had een groot probleem. Die, die had een medisch uh, falen. En dat wist hij zelf eigenlijk niet. En dat is van die uitzending weer zo... zo uh, dus dat is geen leuke uitzending, maar eerder een onthullende uitzending. Omdat hij zelf... Wij gaan met hem naar de dokter... En daar wordt duidelijk dat de kwetsuur... waardoor hij dus niet zijn droom, het goud halen... in Calgary uh, kon waarmaken. Die kwetsuur... hij dacht dat het kwam omdat hij gevallen was bij de training. Daardoor kon hij daarna schaatsen... die geen deuk meer uh -huh. in een pakje boter. werd hij zelfs uitgefloten door dat leuke schaatspubliek. Maar nu blijkt... uit deze uitzending van Andere Tijden Sport... blijkt dat hij eigenlijk viel doordat hij in zijn vaten een, een, een, pro, een medisch probleem heeft. Dus de, de blessure was niet door de val... maar de val was door het medisch probleem wat hij in zijn lichaam had. Nou, dat is natuurlijk ook nu nog heel interessant... ook voor hij zelf, die daar met die arts over gesproken heeft in onze uitzending. Ja, is dat natuurlijk heel confronterend en heel... Uh, ja. Aan de ene kant voor hem was het ook heel fijn om, om te ontdekken dat dit dus zo zat... Dat hij dus niet ineens meer gewoon door een stomme beval uh, niet meer goed kon schaatsen. Maar dat hij er echt niks aan kon doen. Maar tegelijkertijd zegt het heel veel ook over: uh, ja, je bent een held en iedereen houdt van je als je wint. Maar als je niet meer wint en je gaat dus naar Calgary. Uh, eigenlijk gepusht door de media, met name ook door de NOS, Marx uh, Smeets onder andere. Men vond, hij moet naar Calgary. Hij moet daar naartoe. Ja. Hij gaat daar die gouden droom uh, waarmaken. En dat, dat gaat dan helemaal mis. Hij werd geloof ik 26 of zo. Zegt het ook iets over de medische begeleiding in die tijd? Uh, ja, uiteraard ook. Zeker. Inderdaad. Dat was, natuurlijk, dat was anders. Niet te vergelijken met nu? Nee, dat is absoluut niet te vergelijken. Nee, dat klopt. Ja. Dan is er ook nog een aflevering over de Elfstedentocht van 97. Waarom die? Ja, nou, dat is een heel, heel simpel verhaal. Omdat wij een, een, goud, een schat van goud hebben gevonden. in de kelders van de VPRO-gebouwen, uh, zullen we maar zeggen. Uh, een, een archivaris van de VPRO, Leander heet die. die uh, had een doos die moest weggegooid worden met allemaal filmblikken. Maar film is al jarenlang natuurlijk niet meer uh, in zwang als, als, als beelddrager. Bij de televisie dan. En uh, die ging eens kijken wat er op die blikken stond. En dat was allemaal uh, Elfsteden toch, 1997. Elfstedentocht. Dus die dacht, wat is dit? Nou, toen is Marnix Koaas, genoemde uh, professor in de schaatskunde, die is eens gaan kijken. En wat blijkt nou? Dat in 1979, 1997 uh, de VPRO een, een fantastisch plan had. om een eigen film te maken over die tocht Ze hadden, ik denk, ik geloof, tien beroemde documentairemakers... Pieter Verhoef, Hedy Honigman, John Appel... Uh, Hans Heijnen, Paul Cohen... allemaal echte namen... met bijbehorende grote cameramensen... grote geluidsmensen... De, de fine fleur van de Nederlandse documentairewereld... was opgetrommeld om die dag... op zijn VPRO's... namelijk dus anders dan normaal... Uh, in beeld te gaan brengen. En dat zou leiden tot een fantastische documentaire... van anderhalf uur... waarin de VPRO de Elfstedentocht... op die manier zou laten zien... Wat denk je dat er gebeurd is? Er is nooit één seconde van gemonteerd. Waarom niet? Laat staan uitgezonden. Die banden hebben al die jaren... dus dat is nu alweer, wat is het, 17 jaar... Uh, hebben die daar dus uh, in een doos of op, in, in, in een kast gestaan... werden bijna weggedonderd tot dus deze archivaris... Maar waarom is het plan nooit doorgegaan? dan? Nou, dat is een hele interessante vraag. Daar zijn wij natuurlijk ook... Uh, wij zijn, eerst zijn we helemaal gaan zoeken van wat, wat staat erop? Wat is het? Want misschien was het wel allemaal waardeloos materiaal. Maar mm -hmm. dat is gewoon heel mooi materiaal. Er was ook echt wel een idee uh, ontwikkeld. Maar uiteindelijk, als ik mij uh, niet vergis... en uh, als men eerlijk is, heeft men gezegd... Het is de schuld van de NOS. De NOS had die spelen, die, die tocht zo goed Te mooi in beeld gebracht. Ja, Martijn Lindenberg, ja, je weet ja, het nog wel. Ja, ja, ja. Dat, dat zij eigenlijk het gevoel hadden van ja, hier kunnen we eigenlijk niks meer aan toevoegen. Hier kunnen wij niet meer overheen met onze prachtige eigen uh, dingen. Ik vind dat een slecht verhaal hoor trouwens. Want uh, ik heb het materiaal ook allemaal gezien. Daar is natuurlijk wel een hele mooie film van te maken. Maar ik, ik denk dat er een soort uh, de urgentie wegging... en dat men dacht, nou ja, het, uh, ja, ja moet dat nou nog? En kunnen we daar nou, moeten we daar nou weer mee komen? Weet je? En 17 jaar later lukt ja, dat wel. En, en dan twee jaar later ga je het ook niet meer doen. Je moet het meteen doen of niet. Nou ja, het is dus niet geworden. En gelukkig nou ja, is hebben we het gevonden. Ja, ja. Dus. En, en wat ik zo leuk vind, ook weer zo mooi van, van andere tijden sport... is dat wij dus het, het podium hebben... om hier dan wel een reconstructie van die dag van te maken... op basis van al dat gevonden materiaal... We hebben dus helemaal geen enkel eigen interview of whatever uh, gemaakt. We puur op basis van het materiaal wat we gevonden hebben in die dozen, hebben wij dus de dag van 1997 uh, opnieuw verteld. En dat is hilarisch. Echt. Dat, daar zit een brugwachter in. Dat was een hele goede keuze van, van die documentairemakers. Ze hadden heel goed de research gedaan, vond ik. Er zit dus een brugwachter in. Die moet zijn brug dan sochters omhoog hijsen voor die wedstrijd schaatsen. Daarna gaat hij weer dicht voor de toer. Die uh -huh. moesten er maar onderdoor zien te komen. Maar die man haat schaatsen. Die man dat zie je dus ook in een shot. Die zit dan dus uh, een boekje te lezen over zeilen. Er hoort een vraag die... Hans Heijnen is de documentaire maker die bij hem was. Een Limburger notabene. Hoor je die Limburger aan die Fries vragen van, ja meneer, wat, wat vindt u dan een ideaal weer? Nou, 23 graden boven nul, <laughs> weet je wel. Dus die, man, een windje. die man die <laughs> staat er heel zagrijdig. Zit hij daar de hele dag? Zit hij daar maar een beetje die schaatsen te plezieren? En ondertussen is een zeilboekje te lezen. dus Dat zit erin. En er zit een wedstrijder en een tourrijder in. Dus we hebben eigenlijk die verhalen in elkaar gevlochten En dat aangevuld met het mooiste... En het zijn echt goede cameramensen. Het is Echt op film gedraaid, weet je? Dus het, ja, schitterende landschappen ja. natuurlijk en, en, en dat soort dingen. Dus dat is een hele ja, dat is een. Dus waarom de tocht Nou ja, omdat dit gewoon, dit moesten we natuurlijk zo snel mogelijk uitzenden. En, en, en dit hier doe je ook heel erg veel mensen. Een groot plezier ja. mee natuurlijk. We hebben de vier gehad, de vijfde gaat over de short de, ja. de eerste short Hoe ver gaan we dan terug in de tijd? Het heet Pionieren in de polder. Ja, dat gaat eigenlijk, dit is een, een, een verhaal... De meeste verhalen bij ons gaan, gaan vaak over gebeurtenissen of over mensen. En dit gaat eigenlijk over hun sport. En vooral over mensen die die sport hebben uh, omarmd. In de jaren zestig hebben we het eigenlijk, eind jaren zeventig zo'n beetje. Dan waait dus vanuit Amerika en vanuit België... waait dat short in Nederland binnen. En dan heb je een paar mensen, en een daarvan is de huidige Bondskoop... Coach Jeroen Otter... Uh -huh. uh, die die sport fantastisch vinden. En die willen dat gaan doen. Maar daar heb je bepaalde soort schaatsen voor nodig. Er is gewoon niks. Dus wat Kees Jonkind en Nander Boers... die maken deze uitzending... die hebben dus ontdekt uh, hoe dat er aan toe ging. En die maakten dus thuis... Uh, in de oven van moeder. Echt, we die, ik heb die beelden gezien, het is echt fantastisch. Die, die gaan dus in de oven gaan ze dus een, een mal bakken. waar ze uiteindelijk die schaatsschoen uit uh, gieten. En die ijzerscherzen helemaal Dat is één grote doe het zelf cursus voor uh, schaatsenbouwers. En die gaan dan dus uh, pionieren met die short track sport. en doen dat heel erg succesvol. Zo, zo succesvol dat zij uh, tussen 1986 en 1990... vier keer achter elkaar wereldkampioen worden. Short uh -huh. in, in Nederland. Vervolgens is het een olympische demonstratiesport. Winnen ze goud op de koppelkoers. En dan ontdekt, dan wordt het uh, ineens serieus. Dan worden ze echt mondiaal, ja, hè? En dan worden ze in Azië wakker. Dan denken ze, hé, hey, daar, ja. daar kunnen we mooie uh, medailles mee gaan winnen. Dus dan gaan de Aziaten, de Koreanen, de Chinezen, de, de, weet ik dat allemaal, de Japanners niet te vergeten. Die storten zich op, die shorttrack -spo sport in Nederland. Die, uh, die verdwijnt dan uh, eigenlijk van het toneel. Tot nu. Tot nu want ja. nu, dat vind ik zo leuk. En dat is ook waarom we deze uitzending als laatste in de reeks hebben mm -hmm. gepland. Omdat wij denken dat shorttrack in Nederland uh, tegen die tijd zeker, en je merkt het nu al. Dat short track steeds meer gaat leven. En dat er ook echt grote kansen op medailles worden toegedicht. En het is natuurlijk een fantastische, spectaculaire sport. En, en met beoefend door leuke gasten ook. Dus dat, dat, uh... dus dat is een, een, in het kort uh, vijf keer, uh, wat mij betreft, een fantastische serie. Andere Tijden Sport uitzendingen. Elke zondagavond op Nederland 1. Dirk Jan Roel Even, de eindredacteur van Andere Tijden Sport. En hij zei het al: vijf weken lang, zondagavond, Nederland 1. Kijken dus... delight. de vier schanse Vierschansentournee is na de nieuwjaarswedstrijd in Karmuspart. Spartan aanbeland in Innsbruck. De derde wedstrijd in de serie werd gewonnen door de Finn Koi Voranta. En Ranta. Eilth Kloosterboer heeft die wedstrijd gevolgd in Innsbruck. Eilth, um, straks even die Fin, maar eerst die wedstrijd. Dat liep niet helemaal zoals het gepland was, hè? Nee, uh, ze hadden nogal last van een, uh, een, een serieuze dwarrelwind. De, de Feun is daar aanbeland, de Alpenfeun. En uh, ja, dat heeft behoorlijk invloed gehad op de wedstrijd. De eerste uh, omloop had al flink wat vertraging. En uh, de tweede omloop is, ik geloof, tien springers voor het uh, einde uh, afgelast vanwege te gevaarlijke omstandigheden. Ging iemand behoorlijk onderuit. En toen zei de jury, oké, okay, nou is het afgelopen. En dan telt de uitslag van de eerste omloop. Behoorlijk onderuit. Uh, wat moet ik me dan nou voorstellen? Echt gewond of? Uh... Nou, um, ja, het ging om een uh, Rus die normaal niet erg uh, in de top 10 springt. Die ging na de landing uh, ging die onderuit. Maar uh, ter vergelijking, Wolfgang Leutsel, dat is echt een technicus. Iemand die heel veel kan in de lucht. Normaal als een plaatje zo stil uh, hangt. Die sprong daar vlak voor. En uh, die werd totaal uit balans gebracht. En het was een wonder dat hij heel hard uh, beneden kwam. Dus toen had de jury al moeten stoppen. Maar gelukkig deden ze het even daarna. Ja, die Vin Koi Veranta won. Uh, door de omstandigheden? Uh, had hij ook gewonnen als het een tweede sprong was geweest? Um, dat denk ik niet. Alhoewel hij behoorlijk goed uh, sprong ook in Garmisch-Partenkirchen. Had hij al een uh, top 10 plaats. Het is een jongen die we... Ja, pas sinds kort in de top zien. Hij komt van de Noordse combinatie. Dat is de combinatie tussen skispringen en langlopen. Nou, dat langlopen was hij eigenlijk niet zo goed in. Meestal ging hij aan de leiding na het skispringen. En dan moest hij afhaken na het langlopen. Toch heeft hij daar wel wat wereldbekers gewonnen. Was hij ook derde ooit op een wereldkampioenschap met het Finse team. Dus er kon wel wat. En ja, nu heeft hij dus een wereldbeker gewonnen. Als eerste trouwens. Die in beide disciplines, een wereldbeker gewonnen heeft. Dat is wel knap. Ansi Koifuranta. Um, ja, via Schansen-tournee, uh, wel opmerkelijk... want eerst op 1 januari die voorkomen onbekende Diethard... en dit is ook niet echt een van de grote mensen. Ja, en, ja je vraagt daar net over... Is is dat nou door de wind? Um, dat denk ik niet. Het schanspringen brengt ook met zich mee... dat er zo af en toe iemand bovenuit springt die de vorm van de dag heeft. Het is bijna geen sport. Of het geluk zo van de dag. Ja, een beetje geluk had hij ook wel, maar het waren er meerdere. Ook Simon mm -hmm. Amon had flink wind, voordelige wind. Maar er is bijna geen sport die zo afhankelijk is van echt vorm als skispringen. Als alles klopt en je kan dat vasthouden... Ja, dan, dan kun je vliegen. Dan krijg je vleugels en dan kan je boven jezelf uitstijgen. En ski springen, um, ja brengt dan met zich mee dat je dan ineens veel verder springt dan de rest. en Zo'n kooi voor Ranta overkomt het en Diethard, die Oostenrijker, die overkwam het op 1 januari. En die staat dus uh, gewoon aan de leiding in de Vieschansen-tournee. Ja, en de grote mannen, uh, Amman, Morgenstern, Slieren, Sauer... Ja, Slieretsauer die begon al wat slechter aan de Vierschansentournee... is eigenlijk al uitgeschakeld, werd vandaag nog wel vierde... maar doet niet meer mee voor uh, de eindoverwinning. Simon Alman zeker wel. En uh, die won namelijk de eerste schans in uh, Obersdorf. En um, moest iets inleveren in Garmisch, maar uh, was vandaag weer tweede. En had ook wel een beetje geluk hoor, net als Kooijvoeranta. Een beetje geluk met de wind, dat het... Dat het net gunstig was. Maar die springt ook ontzettend goed. En de doné is de enige prijs die hij nog niet won. Dus hij is er echt op gebrand. Hij heeft er nooit over gepraat in de voorbereiding. Dat doet hij anders wel. Dus het, daar kan je eigenlijk aan, zi aan zien. Wat het nu, nu wil hij hem echt. En uh, het is een, een, een prijs met uh, heel veel status. En uh, het is de enige prijs die nog ontbreekt op zijn lijstje. En hij wil hem echt. En uh, dan zeg je nog Thomas Morgenstern. Stond er heel goed voor, maar dat is van iemand die echt pech had vandaag. Met een uh, waardeloze rugwind um, had hij uh, denk ik wel veel meer meters kunnen maken... als die gewone omstandigheden gaat. Ja, het is niet eerlijk, maar ja, de skispringen. Ja. Ja. Ja. Er is nog één wedstrijd, Bischofshoven. Uh, hoeveel kans hebben ze er, echte kansen hebben ze er nog over? Er zijn eigenlijk alleen de drie mannen die we net genoemd hebben. Dus Thomas Diethard, die Oostenrijker waar tot voor kort... Niemand van voort had. Um, doet eigenlijk pas vier wedstrijden mee op dit niveau. Dat is ongelooflijk. Dan heb je dus Simon Amman, die wat goed heeft gemaakt in het klassement. En één uh, plaatsje gezakt is Thomas Morgenstern. Dus die drie maken nog kansen. Dat wordt heel erg spannend, denk ik. Vooral omdat Thomas Diethard niet al te veel ervaring heeft. En uh, het komt er echt op aan. Ik denk dat de ervaring wel eens de doorslag kan geven. En dat Simon Amman en Morgenstern... Um, dat die meer kans maken. Maar ja, je weet het niet. Als zo'n jongen in een flow zit, die Thomas Diethard, die dan kun je zomaar ver vliegen. Haarjold, bedankt. Joe Cocker met Civilized Man. Het had de dag van de revanche moeten worden voor Edwin van Kalken. De World Cup in de tweemansbob eindigde gisteren in een groot echeck. 21ste na 1 run en uitgeschakeld dus. En het moest heel wat beter kunnen in de viermansbob. De bob dus die al zeker is van de Olympische deelname. Een reportage van Edwin Cornelissen. Een dag na de dramatische wedstrijd in de tweemansbob voor Edwin van Kalken... is het in Winterberg een Nederlandse dag. In ieder geval wat betreft de toeschouwers... De sponsor van Team van Koker, Wolf Nathan, heeft namelijk een hoop connecties meegenomen om het bobslee van dichtbij te bekijken. Dus we zijn hier met uh, ja, 430 relaties van ons. Uh, we hebben gisteren een enorm feest gehad. Uh, jammer dat er geen sneeuw ligt, maar uh, het is toch uh, ja, super. En die paar honderd mensen zien Sybrun Jansma, een van de beste remmers, rondlopen in zijn trainingspak en dus niet in zijn wedstrijdoutfit. Nee, niet een actie. Nee. Ja, toch... Uh... Gisteren na de tweemans wat reactie op mijn ducto gehad. Ik voelde de laatste drie passen een soort verkramping. Okay. Dus Dat is in je benen. Ja, in mijn benen, bovenbeen. Dus ik. Uh, ja, ik uh, het risico is zo groot om vandaag te uh, starten. Hoe sfeervol het ook mag zijn naast de baan met al die toeschouwers? Sportief gezien gaat het weer niet goed voor Team van Kalker. Een maand voor de Spelen eindigt de Bob in de Achterhoede. Nou ja, dat, uh, nee, dit was hem niet vandaag. En in uh, niet uh, goed genoeg gestuurd. Uh... Jij kan er op dit moment ook uh, niks anders van maken. Maar uh, ga je dan voelen dat er enige paniek of onrust ontstaat bij jezelf? Dat je denkt van ja, dit tijd begint te dringen, die Spelen komen eraan? Nou ja, we zijn geplaatst en we moeten gewoon rustig blijven. Uh, maar goed, neem die weg. Dit is misschien wel even een tikje. Zo. Uh, je, je zit gewoon in Winterberg. Ja, we moeten hier gewoon verder voor zitten, Alleen dat gebeurt niet. En, uh... Maar kan je er echt een beetje de vinger achter krijgen? Want je wil graag weten hoe het komt natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nee, dat willen we zelf ook graag. En we verliezen in de baan. Gisteren in de twee mansen ook gewoon te veel. Uh, want wat betekent dat voor die World Cups die komen gaan? Uh, ga je dingen ineens heel anders aanpakken? Nee, we weten wat we kunnen en wat we moeten doen. En daar moeten we ons gewoon op focussen. En ik moet gewoon beter sturen. En, uh... Ik hoop dat de jongens snel uh, helemaal fit zijn, dat we met onze olympische bemanning uh, kunnen gaan afdalen. Maar, uh... En dan zie je toch weer dat Siebren uit voorzorg uh, teruggetrokken wordt voor deze wedstrijd. Ook een punt van zorg lijkt me. Nou ja, het is een zeker een punt van aandacht. We hebben gewoon wat blessures. Te veel voor een olympisch jaar. Ook een extorscheferskamp van Canada. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Zoeken, zoeken, zoeken naar verklaringen dus. Bijvoorbeeld ook door broer van der Zijde. Het moet gaan komen. We zeggen al iedere keer, we bewa waren de ultieme run voor de Spelen. Ja. Maar we krijgen het wel langzaam benauwd. Ja, want het is natuurlijk normaal gesproken in een Olympische seizoen zoeken naar een opwaartse lijn. Dus je zou zeggen, ja, wat moet er nu gebeuren om die te krijgen? Goede resultaten halen. Dat gaan we morgen doen. Ja, dat is simpel. Ja, logisch. Maar achter de schermen, we hadden vandaag een, een gokje gewaagd met de ijzers. Iets nieuws geprobeerd. Wat hadden jullie geprobeerd? We hadden een nieuw setje ijzers die we nog nooit voor de wedstrijd hadden gebruikt. eronder gelegd. Ja, dan merk je dat het waarschijnlijk niet het juiste setje is. Oh, dat was een gokje? Nou, gokje. We hebben hem nog nooit gebruikt in een wedstrijd. Dus je weet niet wat hij doet eh, onder deze omstandigheden. En hij brengt niet wat we willen. Maar is het dan wel zo verstandig? Want jij je kan ook zeggen van, uh, met dat oude stel ijzers heb je toch aardige klasseringen in Amerika. Maar? maar dat is het grotere geheel. We moeten in Swatchy de beste opstelling hebben van het team. Beste opstelling van de, van de, van de Slee. En zo is eigenlijk zo'n World Cup toch ook wel een beetje uitproberen. Ja, een beetje voor... het is wel overwogen uitproberen. Arend Glas is een van de toeschouwers hier in Winterberg. En heeft dus ook Edwin van Kalker in actie zien komen. We horen broer van de Zijde, een van de remmers, zeggen dat ze er andere ijzers op hebben gezet. Nu nieuwe ijzers. Is dat wijs een maand voor de speler Dat je dan nog aan het experimenteren bent? Ja, juist. Dat is juist heel verstandig om, om nu... Want dit, dit, het is hier natuurlijk ongelooflijk warm voor de tijd van het jaar. Maar dat, die omstandigheden ga je in Sochi ook zien. En ik denk dat het juist heel goed is dat nu, op deze... Met deze omstandigheden gebruikt om nog wat te proberen. Kijk, me, misschien als ik naar de uitslag vandaag kijk, dan denk ik, nou, misschien is het een, die set is het misschien toch niet. Maar je weet het nu wel. Je hoort wel zeggen, het is toch belangrijk om ook in die World Cups te scoren... Uh, vanwege de startvoorwoorden straks in Sochi. Ja, nou, daar heb je ook helemaal gelijk. En dat is zo. Je kan, ik heb het zelf meegemaakt. Gewoon, je kan uh, dat je denkt, stabiel in de top 10 en dan één slecht resultaat... en opeens ben je weer weg. En, uh, maar het is nu niet zo dramatisch dat hij uh, geen kans meer heeft om terug te komen in die top 10, hoor. En zo is het voor het team van Koker te hopen dat het herstel snel intreedt, want de spelen zijn dichtbij. En ook voor de sponsor, Wolf Nathan, want uh, ja, wat gaan jullie eigenlijk doen? Ga je door met sponsoring? Ja, dat heb ik met Edwin nog niet gehad. Ons doel is uh, naar Stotje te gaan, daar te knallen en zien zo hoog mogelijk te eindigen. En uh, ja, daarna moeten de plannen voor, uh, voor de komende tijd uh, opgezet worden. Ik weet ook niet wat de, de jongens nog doorgaan. Dat zal ook een beetje met de uh, prestaties uh, samenhangen die, uh, die daar uh, plaatsvinden. Maar uh, ja, we zullen het zien. Dat was een bijdrage van Edwin Cornelissen. Het lijkt erop dat Ibrahim Afellay de tweede seizoenhelft bij Barcelona blijft. Trainer Gerardo Martino is gecharmeerd van de middenvelder... en wil hem graag bij zijn selectie houden. Hij is een echte kwaliteitsspeler. Ik reken volledig op hem. Voor de rest van het seizoen liet Martino aan diverse Spaanse media weten. Eerder kwamen er nog signalen dat Afellay zou worden verhuurd. En Arsenal heeft zich geplaatst voor de vierde ronde van de strijd om de FA Cup. De club uit Londen won in eigen huis met 2-0 van stadgenoot... en aardsrivaal Tottenham Hotspur. Arsenal kwam een half uur op voorsprong via Sant uh, Santi Katsoriaya. En na rust kon Thomas Ruzici na een fout van Danny Rose... alleen op de keeper afgaan en de Tsjech scoorde met een stiftje. Bij Tottenham stonden de oude eredivisie spelers Eriksen... en Moussa Dembele in de basis en viel Natscher Shatli. In bij Arsenal was er een basisplaats voor Thomas Vermalen. Nog één uur langs de lijn na het nieuws. Dan hebben we onder andere volleybal, shorttrack, track, en een beetje voetbal nog. Tot zo dus na het NOS Journaal van 10 uur met Mariel Hagemond. Een nieuw geluid. Maar zit dat verschil dan in? Zullen we daar dan ook gelijk effect van zien? Nou, wordt al uh, druk gereageerd? zijn er zijn al reacties. Zeker, zeker. Maar zet die trend zich door in 2014 uit. De ochtend met Guilain Plag en Jurgen van den Berg. Een nieuw jaar en een nieuw programma we zijn er iedere dag van 9 tot 12. Het nieuws heeft een nieuw geluid. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.